Goedemiddag. Ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam heeft de ME een einde gemaakt aan een coronademonstratie. Zo'n 500 mensen op het Museumplein stonden te protesteren tegen de maatregelen, terwijl het protest niet was toegestaan. Gister, breien, geen dictatuur. Gister, breien, geen dictatuur. Een uur geleden riep de politie op om te vertrekken, maar een deel van de mensen besloot op de grond te gaan zitten. Daarop werd de ME erbij gehaald. Meerdere mensen zijn opgepakt. En ruim 4700 mensen hebben afgelopen dag een positieve corona-uitslag gekregen, telt het RIVM. Het zijn er ruim 200 minder dan gisteren, maar het is wel hoger dan het gemiddelde van afgelopen week. Er liggen wat meer mensen met corona in het ziekenhuis dan gisteren, dat zijn er nu 1848. In Exeter, in het zuidwesten van Engeland, zijn gebouwen beschadigd geraakt toen een bom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing werd gebracht. Er zijn ruiten gesneuveld en er zitten scheuren in muren. De explosieve opruimingsdienst had veel zand rondom de Duitse bom gelegd om schade te voorkomen, maar dat is dus niet helemaal gelukt. En uren turen naar nestkastjes van vogels en een beetje hun liefdesleven volgen. Nou, veel mensen vinden dat fantastisch en het kan ook weer. De nestwebcams van vogelbescherming staan weer aan. Zo kun je bijvoorbeeld meekijken naar een bosuil die op twee eieren broedt. En als een andere bosuil dan een dode muis komt brengen, dan klinkt dat zo. En zo kun je ook gluren bij onder meer de nesten van ooievaars, zeearenden of slechtvalken. Dat veel mensen het leuk vinden blijkt wel. Elk jaar hebben de vogels zo'n 900.000 volgers. En het weer nog. Vanavond zijn er opklaringen en wolkenvelden. En er ontstaat ook nieuwe mist. Morgen start de dag opnieuw grijs. In de loop van de dag breekt de zon dan op veel plaatsen door bij een graad of 10. Alleen in het noorden blijft het de hele dag bewolkt. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Jan. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, ja, heerlijk, ja, heerlijk, ja, ja. heerlijk. Cindy Loper en time after time. En uh, heerlijk bedoel ik eigenlijk de voetbalwedstrijd. Want we zijn hem aan het volgen. PSV tegen Ajax. Ja, excuses uh, voor uh, iedereen die voor uh, Ajax is. Maar het staat uh, 2-0 op dit moment voor PSV in Eindhoven. Mag ja, je nou dat ik reageer of zo? Nee, hoeft niet. Mag wel, hoeft niet. Nou, ik wacht nog even, want het is nog niet afgelopen. Nee, dat is waar. Ze hebben nog tijd zat. Dus wat gaan we in uh, die paar minuten nog doen, uh, Oudjan? Nou, in ieder geval straks de eindstanden van de wedstrijden... die om half drie zijn begonnen in de Eredivisie. Uh, over een tweetal platen hebben we natuurlijk weer tijd voor Pit Report. En we hebben wederom een statement van Lewis Hamilton... Uh, waarin hij uh, aankondigde... Uh, nog steeds uh, dat hij blijft vechten voor meer diversiteit in de Formule 1. Nou, Max heeft inmiddels ook zijn eerste meters gereden uh, in de nieuwe bolide. Eerst in de oude bolide, later in de nieuwe bolide. En uh, ja, de Formule 1 e is begonnen. Nicky de Vries uh, die won de openingsrace uh, dit weekend. En... Uh, uh, we hebben uh, de, uh, nog een Nederlander daarin. En hoe die het gedaan heeft, dat hoort u ook tijdens Pit Report. Dat was ik, uh, de... ik trek het lach even in trouwens. Want het twee... doelpunt is uh, afgekeurd. <laughs> <hijen> er, er, er, er moest toch wel iets zijn, anders scoren ze niet. <hijen> afgekeurd? Ja. Oké. Okay, nou mm. In ieder geval, Pit Report over een tweetal uh, platen. Half vijf is het tijd voor Dier van de Week. We hadden Willem. En uh, nou, er zit nu nog maar één, één dier in het dierentehuis Kennemerland. En dat is Dumpy. Die hebben we al een keer eerder gehad. Maar als, ik, als we nou Dumpy niet doen, dan, dan, dan, dan, dan klopt er iets niet. Want er is een dier van de week. En, of in ieder geval dier van de dag. Dus we doen Dumpy in de herhaling. We, we hopen echt voor Willem dat hij nu echt een thuis heeft gevonden. Hij is gereserveerd. Dus we wensen de nieuwe eigenaar veel wijsheid en veel liefde en tijd. Die hij gaat spenderen aan Willem. Maar goed, dier van de week is Dumpy. Zos Live. Uh, wil je er al iets van over zeggen? Uh, Zandvoort op zondag live. Rest... Nou, jij vindt hem wel leuk, denk ik. Ik, uh, ik, kan, hem, ik kan hem zelfs waarderen. Dus dat is, uh, dat is weer eens wat anders. En het heeft iets met het uh, strand te maken? Nou, uh, blijven, blijven luisteren en kijken. Want iets over half vijf is het zover. Tijd voor Zandvoort op zondag live. Het gedicht van de dag. Ja, ik heb er twee voor je liggen. Dus je mag nog kiezen welke het wordt. Dus liefhebbers nog even gedeeld, kwart voor vijf is het zover het gedicht van de dag. Dus genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken... naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En straks om kwart over vier als eerste de PIT-reports. Doelpunt is uh, afgekeurd, dus uh, ja, ik ga nog alle kanten op. Hè. De wedstrijd PSV tegen Ajax staat nu 1 tegen 0. it work. Even terug naar de jaren 80 bij CFM met de Karma Chameleon, uiteraard een grote hit van de Culture Club. Straks om kwart voor vijf hebben we het gedicht van de dag. Ja, en we zijn eruit. Het heeft alles te maken met de lente. Zometeen eerst onder meer nog de Pit Reports en mooie muziek, waaronder deze van Boston. Van Boston en More Than a Feeling. Dat noemen ze met een hele mooie term, Albert Jan. Knuffelrok. Okay, ja, ja, ja, echt klopt. waar. Ja, ja. waar. Knuffelrok uh, op zijn allerbest. Boston en More Than a Feeling. CFM, Race Radio. Pit Report. Pit Report. Inmiddels uh, tien minuten uh, voor half vijf alweer op de zondagmiddag uh, bij CFM. Maar we zijn graag je over zeven buiten. En wij zitten lekker binnen in de tolweg 10A. En uh, daar gaan we pit Reporten. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton blijft ijveren voor meer gelijkheid en diversiteit in de Formule 1. Zolang ik lucht in mijn longen heb zal ik blijven vechten voor verandering, schreef de coureur van Mercedes op Twitter voorafgaand aan de presentatie op 2 maart van zijn nieuwe bolide voor het komende seizoen. Hamilton was vorig jaar een grote aanjager van de Black Lives Matter en op zijn aandringen was er elke race even aandacht voor de strijd tegen racisme. De Brits knielde voor aanvang van een race en stak zijn arm met een gebalde vuist omhoog. Een aantal coureurs volgden zijn voorbeeld, anderen zoals Max Verstappen bleven staan. Hamilton verlengde begin deze maand eindelijk zijn contract bij de Duitse Rennstall. onderdeel van een eenjarige deal is de vorming van een liefdadigheidsorganisatie die meer diversiteit en inclusie in de autosport gaat ondersteunen. Verandering is nog steeds nodig. De ongelijkheden in onze sport en in de wereld zijn er nog steeds. En we moeten blijven streven naar gelijkheid voor iedereen en kansen voor iedereen. In alles wat ik doe blijf ik werken aan het creëren voor kansen van gekleurde kinderen binnen de wetenschap en de techniek. De W12 moet Hamilton na zijn achtste wereldtitel voeren. De auto wordt aanstaande dinsdag onthuld. En onlangs plaatste Mercedes een foto met een met de zwarte verf gevuld verfpistool. Waarmee de suggestie is gewekt dat de auto in het nieuwe seizoen opnieuw zwart zal kleuren. Dan gaan we naar uh, Max Verstappen. Max Verstappen heeft zijn eerste kilometers in de Formule 1 uh, auto erop zitten dit jaar. De Limburger kwam tijdens een filmdag van Red Bull afgelopen week in actie op het circuit van Silverstone. Verstappen reed de eerste paar rondjes in de RB15, de auto van 2019. Gewoon om er weer een beetje in te komen na de break, zei de nummer 3 uit het WK-stand van vorig jaar. Dagen zoals deze zijn er vooral om comfortabel te worden met de auto en de nieuwe motor...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 Perez en Verstappen maakten ook kennis met de RB16B, de auto voor het komend seizoen. Gezamenlijk maakt het tweetal de 100 kilometer vol. Meer mag er volgens de, uh, uh, meer mag er met de nieuwe bolide tijdens zo'n filmdag niet worden gereden. Vooral om te zien of alle basisdingen goed functioneren. Voordat we richting Bahrein gaan, aldus teamchef Christian Horder. Na de mislukte avontuur van Pierre Gasly en Alexander Albon krijgt dit jaar Sergio Perez de kans om zich naast Max Verstappen te bewijzen bij Red Bull Racing. De Mexicaan denkt dat zijn ervaring hem gaat helpen bij het topteam. Perez staat al voor zijn elfde seizoen in de Formule 1. Eind vorig jaar won hij zijn eerste Grand Prix in Bahrein, toen nog als coureur van Racing Point. Ik snap uh, dat bij een team van deze omvang de druk enorm is en dat zal uh, en dat, als het even minder gaat al dus Perez. Maar ervaring helpt om dan ook de focus te houden. Ik zie dit als een geweldige uitdaging op het juiste moment in mijn carrière. En uh, afgelopen vrijdag, uh, en dan gaan we naar Riyadh, naar de Formule E. Uh, uh, de eerste race uh, die verreden werd, uh, werd gelijk Nederlands succes. En wel voor Nick de Vries. Hij won de openingsrace daar in Riyadh. En de tweede race die verreden is uh, daar in Riyadh... Uh, werd, speelde een Robin Freins een uh, rol? Want Robin Freins is als tweede geëindigd tijdens de tweede Formule E race in Riyadh. De zegen ging naar zijn oude teamgenoot Sam Bird. De race werd voortijdig afgevlacht vanwege een rode vlagsituatie, veroorzaakt door een crash van Alexander Lin. Frijns was gestart vanaf pole position. Nick de Vries won, zoals gezegd, de eerste uh, uh, E-pre in de elektronische klasse op afgelopen vrijdag. Door een softwareprobleem in de aandrijflijn. Van Mercedes kon de Nederlander uh, de, uh, de, de tweede race niet in actie komen... tijdens de kwalificatie. In de race eindigde hij uiteindelijk door verschillende straffen... toch nog als negende. De Fries behoudt wel de, leiding in de, de leidende positie in het WK-stand... Tot zover. Dankjewel, Albert-Jan. Uh, gefeliciteerd voor alle Amsterdammers. 1 tegen 1. Yeah. Dat is wel wat ik voorspeld had. Ik voelde het een beetje aankomen. Maar ja, gunstige berichten dus voor de Amsterdammers. Toch nog uh, één, uh, één puntje daar uh, gehaald uh, in Eindhoven. Eindstand van de wedstrijd PSV-Ajax. Mocht je het nog niet begrijpen is 1 tegen 1 geworden. In FC Groningen Fortune Fortuna zit het 1 tegen 0. So naturally Didn't I know it was love The next thing I got was you mm, Holding me close What was I gonna do I let myself go And now we fly through the stars But oh, this night will last forever yeah. I've been waiting for you It's been so long Dat was Shaka Khan en Ain't Body een lekkere klassieker. De zondagmiddag, een zonnige zondagmiddag in Zandvoort. We gaan nog even één klein stukje van de plaat doen en dan het dier van de week. En dan gaan we rap op naar SOS Live, want anders komen we weer in de krui met het gedicht, uh, Albert-Jan. Ja, nee, ja, het is, is vandaag een heel mooi gedicht. Aankomende maandag, dan komt die lente eraan, morgen dus. Die. Hoe heet hij ook weer? Uh, de meteorologische die bedoel ik ja die komt eraan uh, morgen en vandaar het uh, gedicht uh, lente Kriebels, straks om kwart voor vijf maar eerst hebben we nu Madonna get into the groove Misschien hebben we zometeen nog meer van Madonna. Maar dit was zij in ieder geval met een single uit de jaren 80, Cat into the groove. Half vijf geweest, tijd voor het dier van de week. Nou, Willem, gereserveerd. Ja, en hopen dat, dat, nou, dat het nou goed komt voor Willem. En uiteraard voor zijn baas, want als ze er samen iets van maken... dan heeft hij daar natuurlijk een prachtige, prachtige hond aan. En hopen dat hij nou inderdaad definitief geplaatst is. Hij is in ieder geval gereserveerd. Dus vandaar geen Willem vandaag... Nou, dan ga je weer kijken op de website van het Kennemer, Dierentuin Kennemerland. En dan kom je nog maar één, één, één kater tegen. En dat is Dumpy. Nou, Dumpy hebben we al eerder gehad, maar ja, hij zit er nog. Dus vandaar dat we weer terug zijn bij Dumpy. Dumpy kwam het dierentehuis binnen omdat de eigenaar niet meer voor hem kon zorgen. Dumpy is een superlieve en aanhankelijke kat van 12 jaar jong. Hij wil niets liever dan de hele dag geaaid worden en bij je liggen. Hij is gewend om in een huis zonder andere huisdieren en kinderen te wonen. Dumpy is op zoek naar een huis met een tuin. Af en toe is hij nog speels. Dumpy heeft wel last van gruis in zijn galk waar hij medicatie voor krijgt. Dit moet hij zijn verdere leven krijgen. En hij krijgt lichtverteerbaar voer. Heeft u een rustig huisje en voldoende tijd en liefde voor deze man? Neem dan contact op met het dierenthuis. En waar is het dierenthuis? Het dierenthuis, is het, het dierenthuis Kermeland is aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort... De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennenwalland.nl. Want ook Dumpy verdient een thuis. En uh, de dieren gaan als broodjes over de toonbank... Uh, daar bij het Kennen met Dieren thuis. Maar we zoeken een leuk huisje nog voor uh, dier van deze week of van deze dag. Dat is uh, Dumpy, want eerst hadden we Willem natuurlijk... Ja. Willem is gereserveerd. Laten we hopen dat het nou goed komt met Willem. We gaan meteen sossen, want dan gaan we zo meteen weer op naar het gedicht... en nog veel en veel meer. Dat allemaal bij Zandvoort op zondag. Een zonnige zondagmiddag. En wat moet je doen als de zon schijnt? Albert-Jan? Naar het strand. Ja, heel goed. Dan moet je naar het strand. Nou, de Soslife, daar gaan we ook voor naar het strand. We gaan terug naar het strand van 1997... Want toen uh, in het uh, Montreuil uh, Festival heeft uh, Chris Ria zijn single uh, nog een keer uh, gezongen: On the Beach. De hele band eromheen en uh, alles uh, erop en eraan. Werd het een versie van uh, bijna 10 minuten lang daar uh, tijdens dat uh, festival. Wij gaan uh, luisteren naar een groot gedeelte van inderdaad zijn optreden. Hier is Chris Ria in On the Beach. to go Wat ik altijd zo mooi vind van uh, die live-optreders, uh, Albert-Jan, is ja. altijd uh, die toegifte, weet je wel. zeg ook de leden van de band ook de gelegenheid geven om de show te pakken. Dus uh, dat hoort er gewoon bij. En dat doet uh, deze Chris Ria ook heel goed. Dat deed hij heel goed in 1997. Wat, uh, deze opname is uit 1997 tijdens het Montreuil Jazz Festival in Zwitserland. Uiteraard de plaat uit 86. We hebben het over on the beach. Nou, dat past mooi bij zandvoorts en dat past mooi bij het gedicht van de dag en dat past mooi bij het weer van vandaag. Het past gewoon mooi. We gaan op naar het gedicht van de dag. En een heel mooi gedicht hebben we vandaag. Het gedicht heet Lentekriebos. In de eerste lentezon, die de eerste warmtestralen schijnt, overschaduwt dat wat slechter kon, alle alle nadigheid verdwijnt. De natuur in al zijn pracht ontwaakt, een eind aan winterdromen maakt. Het prelidium. Van het vieve zomerseizoen. Reïncarnatie van het eerste lentegroen. Bloem en plant met een weergaarloze kracht. Integer het eerste zonnelicht betracht. Heerlijkheid en luister der natuur. In vol ornaat mensens hart dat een ander ritme slaat Des morgens en des avonds laat Een concerto van helder vogelzang Een bloempje her en der dat open gaat In fluwelen kleuren Reïntegratie weer een jaar lang Ja, een mooi gedicht van de dag. En waarom doen we dat gedicht van de dag over Jan? Omdat morgen... Ja, daar komt hij weer aan. Dan is het begin van de meteorologische lente. Je dat het uh, gedicht Lente Kribos. Als ik namen mijn ouders rijd, voorjaar in mijn bol. Na zo'n maand zes. Na zo'n maand zes. Ik voel me dan altijd zo blij. Ik weer aan de rol. Op een oud-adres. Op zijn oud-adres. Zie ik weer mijn vader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 Oh. Ja, het klinkt uh, als een feestje daar uh, in, uh, in Twente, Albert uh, Inderdaad, Lente in Twente hoorde je. De single van uh, Toontje Lager naar het mooie gedicht van de dag: Lente kriebels. Ja, dat krijg je wel vanuit het weer van vandaag. Hè? Want de zon schijnt heerlijk. Alleen de temperatuur mag nog net even een tikje hoger worden. Hier is Layback Sunshine Reggae. Het is eigenlijk net achter de rug hebben we het over voetbal. Ajax tegen PSV of PSV-Ajax. Dat moet ik eigenlijk zeggen. Maakt eigenlijk niet uit welke volgorde. Want het is nee. toch één tegen één. Ja. Voor de stand maakt het helemaal niks uit. Gelijk spel dus geworden in Eindhoven. Dat maar, in maar de minuut door een penalty, hè? Ja, oké. Okay, maar uh, qua gele kaart heeft PSV wel gewonnen. Ja, 4-1. 4-1, nou, ja. dat vind ik gewoon ja. duidelijk. Nou, het wordt tijd om naar huis te gaan. Is, is het dit time? Holding Holding you is a warmth that I thought I could never find.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 Nou, deze plaats staat zeker in mijn top voor de top 2000, hoor. De top 2000 alle tijden. Babyzordia en uh, Instant in Time. Zo vlak voor het einde, vlak voordat het tijd geworden is voor ons om. Uh zeg maar afscheid te nemen van de luisteraars, uh, Albert-John. Ja, ja, en dan blijven vriendjes, hè, want het is 1-1 geworden. Ja, ja, goed hè. <laughs> we hebben we het toch goed geregeld, of niet? Ja, keurig. keurig. Dat dan dacht We ik. nog een poosje door. Maar het ja. nog een kwartiertje geleden ongeveer begonnen. AZ tegen Feyenoord. Hè? Feyenoord, ja, ja. Nog een mooie Mooi wedstrijd. Goed, nee, wij gaan naar huis. Het, het is inmiddels koud geworden buiten. Dat uh, heb ik net wel even uh, gemerkt. De handschoenen weer aan doen. Hands, handschoenen weer aan, dikke jas, heel verstandig. Maar uh, de, de zon is er en de komende dagen zullen we daar nog van kunnen blijven genieten. Wij wensen iedereen nog een fijne zondagavond. Geniet vanavond van het uh, politieke debat op uh, oh nee. RTL 4. Oh ja, oh nee. Dat moeten we gaan volgen, want dan weten we in ieder geval uh, op wie we wel of niet uh, gaan stemmen, Albert-Jan. Uh, uh, nou, als jij, uh, jij vertelt het mij maar. Ja, ik vertel het je al. Ik ga, ne ik ga Netflix. Ge geef maar een volmacht aan mij, dan, ja. uh, kom, dan komt het wel goed. Bedankt voor het luisteren. Wij zijn er uh, volgende week uh, zaterdag weer met Zandvoort op zaterdag. Zometeen meteen veel plezier met de overige programma's bij CFM en uh, nogmaals tot volgende week. Dag. Some doei doei.